Exact drie uur. Goedemiddag, het Key Nieuws van nu.nl. Van Goedemiddag, een eerste blokkade voor het nieuwe kabinet. Een meerderheid wil dat de regering de pensioenplannen tegen het licht houdt. Al langer is er kritiek op het verhogen van de AOW-leeftijd. Ondertussen gaat het hart tegen hart bij het debat over alle plannen. Zo verdedigt de regeringspartij D66 het snijden in de zorg. Je hoort fractievoorzitter Jan Paternotte. We hebben met elkaar een hele uitgebreide verzorgingsstaat in van de uitgebreidste van de wereld. Daar mogen we trots op zijn. Maar die heeft ook onderhoud nodig. Die heeft in het verleden onderhoud nodig gehad en die heeft dat ook nu nodig. Maar PVV-leider Wilders veegde daar de vloer mee aan. Onderhoud, dit is geen onderhoud. U sloot Nederland. Mensen gaan tot 500, 600 euro aan eigen bijdrage, eigen risico betalen. U pakt de gehandicaptenzorg. U pakt de oudere zorg. U snijdt in de WW. Morgen dan reageert de premier op alles. De politie in Arnhem is op zoek naar de dader of daders van een schietpartij. Twee mensen werden rond de middag beschoten op een bedrijventerrein... bij een autobedrijf, schrijft Omroep Gelderland. De slachtoffers zijn volgens de politie niet in levensgevaar. Dit is de tweede schietpartij in Arnhem in korte tijd. Afgelopen weekend viel een gewonde toen werd geschoten in een volwinkelcentrum. winkelcentrum. Dan de dodelijke brand in een bar in Zwitserland. Op nieuwjaarsdag. Zwitserland geeft overlevende en nabestaanden... eenmalig omgerekend 55.000 euro uit medeleven. Bij die ramp vielen 41 doden en ruim 100 gewonden. Vuurwerkfonteinen op flessen champagne... zorgden er waarschijnlijk voor dat het plafond in brand vloog. En je kunt binnenkort je lege statiegeld flesjes en blikjes inleveren bij je buren. Het bedrijf achter het statiegeld gaat namelijk samenwerken met pakketpunten aan huis. Op meer dan 250 plekken in ons land kun je straks je flesjes en blikjes kwijt. En je krijgt via Tiki dan het statiegeld op je rekening. En pakketbezorgers die nemen dan de volle zakken mee. Kun je het gewoon over de schutting gooien, dat is ook lekker. Lekker hè, handig is dat. Het weer van Weerplaza, de eerste landelijke lentedag is een feit. Dik 15 graden is het inmiddels in de beeld. Regionaal was dat een paar uur geleden al zo. Het kan 19 graden worden vanmiddag. De zon schijnt volop en morgen, Bas, dan blijft het lente achter. Heerlijk man. Lekker het park in, hè? Lekker, ik ga de stad in. Ja. Q-verkeer van Flitsmeister met uh, files langer dan 10 minuten. Uh, dat zijn er twee. De A15 Gorkum Nijmegen tussen Meteren en Waddenooyen kom je in 19 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrikje de Ambacht en de Drecht Tunnel. Daar uh, is een ongeluk gebeurd. 18 minuten is je vertraging. Controles op de A2 Utrecht en Bos bij 94,3. De A2 de andere kant op richting Utrecht bij 100,4. A7 Den Oever-Amsterdam bij 44,3. De A16 nog. De hoogte van Rotterdam opletten bij 10,0. En de A28 met Poswolle bij 104,0. Music. Bas van Nimwegen. Zo lekker met je zonnebril. Die woensdagmiddag door met Everjack. Zometeen Never Forget You. En dit is Taylor Swift, een anti-hero. Tones and I by Q. Met een van deze drie uh, artiesten stond ik vorig jaar in de lift in Rotterdam Ahoy. Het was niet uh, David Gedda. Ook geen Tones and I. Nee, het was Teddy Swims. Ja, de deuren gingen open. Kwam in één keer Teddy daar uh, de lift uh, in gelopen. En dan komt er wel even iemand binnen hoor, moet ik zeggen. Hij had een goede baard en uh, helemaal onder de tatoeages natuurlijk, ook in zijn gezicht. En um, ja, verder eerst eigenlijk maar een klein mannetje. Ik kom maar net bij het knopje van het lift. Uh, nee, bij mij is iedereen natuurlijk al snel klein. Dus Teddy swims ook. En later stond hij daar dus op het podium van Ahoy Rotterdam. Blies hij iedereen weg met die stem van een waanzinnig. En toen dacht ik, ja, bij jou stond ik net nog in de lift. Als vorig jaar tijdens de Key Music 40 live. En dit jaar is hier misschien ook een beetje bij. Teddy Swims is namelijk een van de 40 genomineerden voor een top 40 award. En jij kan stemmen. op Qmusic.nl of in de Q-app. Laat weten welke artiest jij zo'n award gunt. En die prijs rijken we dan uit. Vrijdag 20 maart in Rotterdam. Ahoy, tijdens de Qmusic top 40 live. Dit is Everjack. Jack.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 Get my mind to understand I can to be a better man. Eigenlijk wil je met het liedje gewoon onder een kleedje bij de open haard gaan zitten, toch? Druppels die over de ramen lopen. Al hebben we dat de afgelopen weken al genoeg gehad. Jim Gardner hoorde je over dat hij een betere man wil zijn. Ja, let even extra op vandaag. Voor je het weet, dan uh, loopt je een relatie stuk met die 20 graden. Je zou denken dat de lente perfect is om uh, de liefde te vinden natuurlijk. Alles groeit en bloeit. Maar juist die lentekriebels die zorgen ervoor dat mensen uit elkaar gaan. Veel mensen die houden niet alleen in hun huis een uh, voorjaarsschoonmaak, maar ook in hun relatie. Het blijkt echt uit onderzoek, hè. De lente gaan heel veel mensen uit elkaar. Ik kan deze vrouw over meepraten? Die houdt wel van de voorjaarsschoonmaakje. schoonmaakje. ...is in totaal vier keer getrouwd... ...en ook vier keer gescheiden. In ruil daarvoor wel lekker lentachtige liedjes. Jennifer Lopez bij Q. Hit van 2026. Tenminste, dat wordt er nu al over gezegd. Het gaat om een nieuw liedje dat ik zo meteen aan je voor ga stellen in uh, Repeat of niet. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En uh, zoals altijd mag jij natuurlijk weer uh, gaan bepalen of je hem vaker gaat horen of juist niet. Ook Don Henley komt eraan. Boys, of Summer hoor je zo.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 We gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus, Lidl Gold. Een bak van 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, kokoenen. Daarom hebben we deals.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 Eén brok liefde voor je hond of kat. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. Tien dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Ah, oh, pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening. Voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studio-vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De Coöperatieve Rabobank. Onze bank. Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram maar 2,39. van voeden. Aldi, de spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd.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 Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals... Hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Windvanger. <hums> Serious, kom mee.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 veel verkeer van Flitsmeister. Aardig druk op de weg. Uh, files van een half uur of langer op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batendorp. Ongeluk zorgt voor een half uur. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en De Hocht. Geen een half uur, maar 25 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Del en Waardenoijen kom je in een half uur. Controles op de A2 Utrecht-Denbos. Opletten bij 94,3. De A7 Den Oever-Amsterdam bij 44,3. A16 de hoogte van Rotterdam bij 10,0. En de A28 Mepel. Ons wollen bij 103,8. Q-Music. was van Niemege. Nieuwe ronde, repeat of niet? Rade nummer 1 uit de top 40 nu. Q-Sounds with you. Met mijn toet en mijn blote teentjes in de zon... klinken al die nummers toch nog lekkerder. Ja. Heerlijk. Ja, deze helemaal natuurlijk Don Henley. Boys of Summer hoorde je bij Q. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. Ja, geen succes gisteravond in Repeat of Niet. Maxime en Babette, hoe dan ook, is een niet geworden. Daarom uh, nu een nieuw liedje in ronde 1 van Repeat of Niet. En vanwege het lenteweer vandaag zijn we voor een ballad gegaan. Ja, lekker rustig liedje. Nee, geintje natuurlijk. Echt uh, lekker zomers liedje is dit. Sterker nog, dit wordt door sommigen al de festivalhit van 2026 genoemd. Het gaat uh, om de groep Milky. Italiaanse dance act. Zijn twee gasten, Giordano en Giuliano. En één zangeres, Giudetti. Nee, Giudetta. ja. Ik hoef er nog even doorkomende dagen. Ze hadden zich ook de 3G's kunnen noemen, had makkelijker geweest. Ook voor mij. En Op deze track werken ze dan weer samen met een Australische DJ. Die heet Mel Grab. En het nummer dat heet Just the Way You Are. Op Spotify gaat hij echt al door het dak. Wordt heel veel gestreamd. Uh, het geeft mij een beetje Ibiza-vibes of zo. Dus komen goed, uh, goed terecht vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het weten, heel simpel via een berichtje met de Q-app. Of spreek je mening in. Repeat. Repeat. NEED! Thank you, Milky, and Malgrave. Repeat. Repeat. Repeat. Door de Just The Way You Are. Is dit voor jou echt een festivalklapper? Of zeg je nee, bedankt? Jesper Kanters, die zegt... Ja, dit is lekker, man. Met het zonnetje erbij. Repeat van mij, Michelle Rozema. Nee, ik hoor deze ook al heel veel op TikTok. Heel irritant Oorwormpje. Dikke niet. William Nobben, die zegt... Grappig liedje, doe maar een repeat. Silas Gerritsen, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken... maar ergens toch wel catchy voor nu een voorzichtige repeat... Tim Putten, die zegt prima als achtergrondmuziek, maar niet geschikt voor de radio. Oké, okay, dan een audio-appje dat binnenkomt van Joost. Nee, een beetje simpel. Voor mij niet. Dik, vet repeatje. Wat een partybeukertje. Ja hoor, een beetje 90s vibes. Lekker hoor. Een dikke repeat. Hop, hop. Hey. Ja, zeker een repeatje. Weer een lekkere paar simpeltjes uit de jaren 90. Rutte vanuit de auto, was je? Dikke repeat. Ja, ja, ik zeg, doe maar repeatje. Lekker nummer. Judith, die zegt, ja hoor, met mijn ogen dicht in het zonnetje. Ik sta op het festival. Repeat van mij. Ah, je hoort, dit valt tof vandaag, toch? Duidelijke repeat betekent dat hij door is naar ronde twee. Vanavond kwart over tien bij Joey gaan we weer horen. Milky en Malgrab, just the way you are in repeat of niet? Weer zomer onderweg, Samveld komt eraan met Summer You naar post malone. You got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 I spent the summer on you. Summer on you. voor die hierbij. Q-music. Ik duik heel erg onder de tafel. Sorry. Hallo. Oh nee. Nee. HR. Ja. HR. Is iemand van HR hier? <laughs> Nou, nee, hij ja, moet even controleren. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, niet, nee. Er is geen sprake van. Geen sprake van. Nou, ik hoorde jou gisteren in de middag zo. Ik dacht, er is een kleine opening nee, dat hij me klaar legt. Nee, nul. Helemaal niks. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb niet eens naar gekeken. Ik heb niet eens naar gedacht. Haar, officiële lentedag, hè? Overal de koppen zie je staan. Maar waarom? Omdat het 15,1 graden is geworden in de beeld. En dan spreek je van de officiële lentedag. De korte broek kan al aan vanaf 20 graden in de beeld. Ja, ik blijf het uitleggen, mensen. Het nieuwe seizoen, het nieuwe lente seizoen staat voor de deur. 20 graden in de beeld. Dan kan de korte broek. Je moet dat ook een beetje vieren, hè? Dan, dat nee. je... Even Kijk, iedereen mag, het zelf weten. iedereen mag het zelf weten. Maar als ik nu al ga zeggen... Hey, trek allemaal de korte broek aan, dan wordt het een janboel. Ja, dat is ook zo. Daar heb je ook gelijk. Ja. Nou, zometeen wel een nieuwe editie van... Uh... <lacht> nou, als je dit even gisteren hebt gedaan, dan heb je er een eenmaal... Oh. Groot succes gisteren. Nou ja... <lacht> Ah joh, het was gisteren natuurlijk de eerste dinsdag van de week. Dus we speelden gisteren wat lichter in mijn kofferbak. Het is een radiospel dat waarschijnlijk in voorlopig even niet terugkeert. En hey, jammer. Ja. net zo leuk. Nee? Nou, kwart voor vijf, uh, verdubbel je salaris dan. Ja, zeker. Doe maar vraag uh, 5 vandaag. Vijf vandaag. Welke, oh, oh, goed. Welke award reikt de ster jaarlijks uit voor de beste tv-reclame? Beste tv-reclame, weet je wel, die prijs. Zoek maar even op dan. Het is Summer, 12 to 12, bij Q.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 Tanken, laden, wassen en parkeren, Fiskusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan! Hak groenteconserven, een pot, pak of zak, 60% korting. En Vivera, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee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 Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 6.000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl Are you drinking my milk protein? Uh. Lots of milk, loads of chocolate flavor.